3 uur, Femke Woldhuis met het nos Journaal. Op de veerboot tussen Newcastle en IJmuiden... heeft tegen middernacht korte tijd brand gewoed. De kustwacht heeft zes bemanningsleden en een passagier met helikopters naar een ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd, niemand raakte ernstig gewond. Het schip is na de brand teruggekeerd naar Newcastle en de brand was in een hut. Mogelijk heeft een passagier al dan niet met opzet brand gesticht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry gaat 1 januari opnieuw naar het Midden-Oosten. Hij zal daar weer vredesbesprekingen voeren met premier Netanyahu van Israël en de Palestijnse president Abbas. Dat heeft zijn ministerie bekendgemaakt. Kerry sprak de laatste tijd al vaker met beide politieke leiders. En hij zal in de komende ontmoetingen onder meer inventariseren hoe het ervoor staat met de onderhandelingen tussen beide partijen. Tientallen demonstranten hebben bij het vakantiehuis van president Obama op Hawaii betoogd tegen het gebruik van drones. En voor de sluiting van de gevangenis op Guantanamo Bay. Anderen protesteerden tegen de genetische manipulatie van voedsel. Ook gisteren waren demonstranten bij Obama's vakantiehuis. Toen waren het antiglobalisten die demonstreerden tegen handelsverdragen die volgens hen bedoeld zijn om multinationals te bevoordelen. Bij een schietpartij in Montgomery in Alabama is de Amerikaanse rapper Joe Bay om het leven gekomen. Hij werd op het klaarlichte dag samen met een andere man doodgeschoten in een bar. Zes anderen liepen schotwonden op. Er zijn geen verdachten gearresteerd. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het weer, vannacht is het droog, het kan nevelig zijn, het is 2 graden. En morgen krijgen we geregeld zon, blijft het ook op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordelijk kustgebied valt mogelijk nog een bui. Het wordt een graad of 7. Maandag gaat het weer regenen en gaat het ook stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Krank van der Linde Zo, he he. dat voelt weer even lekker zeg Vertrouw het ook Goedenacht, je luistert naar Radio 1 Twee minuten over drie En uh, ik was vorige week was, had ik een rare week Deze week was sowieso natuurlijk ook al raar Kerst, eerste kerstdag, tweede kerstdag Lijkt het alsof je weekend hebt midden in de week Maar vorige week was ook een rare week Want ik was uh, de hele week in de running Voor Serious Request Voor 3FM, ik werk daar ook voor En dan voornamelijk achter de schermen en uh, het is een, week, is een week hard werken. Uh, ook veel plezier, want s'avonds ga je dan even een klein biertje doen. Maar het is vooral hard werken en weinig slapen. En ik was dinsdag, dat was dan de finale dag, kerstavond was de finale. Ik was dinsdagochtend al naar huis gegaan, want ik, ik hoefde niks meer te doen die dag. En ik denk, ik ga even lekker rustig even op de bank een beetje bijkomen. En ik zat dus op de bank met een kop soep voor me. een beetje zo, te eten. Ik zette de tv aan voor de finale. Want ik wilde natuurlijk wel even kijken wat het eindbedrag was, wat we hadden opgehaald met z'n allen ik zet de tv aan, kijk naar de jongens die uit het glazen huis worden gehaald. Koen, Paul en Giel, er was een haag van mensen, eerst lopend, toen op een auto, toen weer lopend. En op een gegeven moment komen ze op het podium en Erik Corton die presenteert de hele avond. En die staat daar, die praat zo tegen de mensen, spreekt de, de Leeuwardeners toe en Koen die komt het podium op en die valt in de armen van, uh, van Erik, luister even mee. Oh all right. You think that never dies. Like the candle that's flame brings by the light. Ah jongens. <laughs> Held. Elever, ik zei het, wat zijn jullie ongelooflijk, Dat zijn ze mooi hè? Dit is echt niet normaal dit. Nou ja, je hoort, uh, hoort Erik Corton dus. En je hoort daarna ook nog Koen, die dan helemaal emotioneel is. En hij slaat de handen voor zijn ogen en nou ja, barst in tranen uit. En terwijl ik zat te kijken, op mijn bankje. Moe van een week hard werken en weinig slaap. Ja, de tranen stonden in mijn ogen. Er liep zo zelfs... Ja, ik, ik, heb, ik heb het nog helder voor de geest. Er liep zo'n Maxima traantje uit mijn ooghoek. En dat was zo lang geleden dat ik een traan had gelaten. Maar... Eigenlijk was toen wel een beetje het hek van de dam. Want de volgende dag zat ik wederom uh, tv te kijken. Het is toch een beetje kerst, hè? een beetje uitrusten, een beetje tv kijken. En uh, ik, ik lag in mijn bed en ik keek All Stars 2, die voetbalfilm. Die film gaat over een groep jongens die vroeger dus bij Swift Boys met elkaar voetballen. En ze gingen nu met z'n allen naar een bruiloft in Spanje van een vriend die ging daar trouwen. En op een gegeven moment staan ze dan in de wc van een wegrestaurant. En dan vertelt Mark, een van, van de hoofdpersonen, aan zijn uh, voetbalmaatjes dat hij kanker heeft. En dan vraagt uh, een andere jongen uit dat team ook. Op een gegeven moment vraagt hij dit aan hem: M Mag ik bidden voor je genezing, Mark? Ja. Alleen als je ook bidt voor de genezing van die homo daar. Ik bedoel dat die, dat die homo blijft. Ja. Dat, dat doe ik. ik eens kleinkind. Of een bepaald vindt en voor Peter zijn auto, even hey, hey. zo je stoelgang ook maar. Ja. Wist je dat de Nederlander het gelukkigst is op de wc? Dat was laatst op de vee, zeg maar. Het gelukkigst op de wc! Terecht! Ja. Het allergelukkigst met je vrienden op de wc. Ja, en je hoort zijn stem breken in het fragment. Ja, en ook ik brak weer. Door de zetting van die jongens in dat wc'tje daar, op dat wegrestaurant... ...gevoel van vriendschap, het idee van voetbalvrienden... ...ik heb het afgelopen jaar geen één keer gehuild. Maar nu dus, twee keer in één week. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, voelde het wel weer eens fijn om te huilen. Vroeger huilde ik wel vaker. Als je klein bent huil je makkelijk ook. Als je valt, als je je open openhaalt. Maar ik huilde sowieso. Ik was best wel een huilenbalk vroeger. En tegenwoordig huil ik nooit meer. Maar nu dus, gewoon afgelopen week twee keer... En toen dacht ik van, wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Kun je dat nog herinneren? Was dat ook dat je sentimenteel was doordat je moe was en je had hard gewerkt... en er was dus zoiets op tv? Of uh, is het misschien door verlies? Of is het misschien door uh, liefdesverdriet? is ook een hele goede. Laat me het weten. 0800 112. Je kan natuurlijk ook vanuit, vanuit vreugde, hè? vanuit blijdschap. Misschien is er wel een kindje geboren... Misschien heb je wel een zoontje van dochter gekregen. Of kwam er iemand terug na een lange reis? Of moest je juist afscheid nemen van iemand. die heel lang op reis ging of ergens anders ging wonen? 0800-1121, kom maar door. Dit liedje hoorde je toen net tijdens het Serious Quest-fragment. Ik ga eventjes terug, even een week terug, naar afgelopen dinsdagavond. Frank op de bank met een traan in zijn oog. How I wish for a flame that never dies.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 Hold on the shoes of lightning, let them run, you let them run, bring on the day to een mooi liedje. Dus het is niet zo heel gek dat ik een traan liet. Raccoon Shoes of Lightning. Het gaat over uh, ja, wanneer je voor het laatst hebt gehuild. Ik heb dus deze week twee keer gehuild. En dat is echt, echt lang geleden dat ik gehuild heb. En toen dacht ik opeens van, ja, ik heb ook niet, ik, ik heb ook niet veel reden gehad om te huilen, hoor. Dus dat is ook wel fijn. En deze week waar het eigenlijk gewoon meer een beetje zo'n kerstgevoel en vermoeidheid, dat ik in één keer ja, in huilen uitbarstte. Carl, goeienacht. Hey, Frank. Hey, kan jij het nog herinneren wanneer jij voor het laatst gehuild hebt? Nou, ik heb bijna gehuild gisteren. Oh, gisteren. Wat was er dan? Uh, ik ging uit mijn slaapkamer aan. Ik slaap aan de uh, straatkant. Ja. Ik kon niet slapen. Ik denk even een uh, peukje roken. Ja. Er komt iemand aanlopen en ik zeg, dat goed, Jochie? Hij zegt, nou eigenlijk niet. Oh. Heel verhaal. Blij dakloos. Uh. En ik sta er wel op praten te denken. van je uh, die gozer nou helpen? hè? Want gewoon geld geven vind ik ook niks. Dus ik vroeg: uh, Wil je een boodschap voor me doen? Zeg maar voor 15 euro. En dan uh, geef ik je 50 euro. En dan mag je de rest houden. Oh. Wat denk je wat? De gozer komt gewoon terug. Met jouw met boodschappen? Met, met mijn boodschappen. Hoe mooi is dat? Ja, dat vertrouwen in de mensheid. En ja, hij kwam teruglopen. Ik keek me aan zo van... Ik, ik snap niet dat je mij vertrouwde. Maar waarom vertrouwde je hem dan, denk je, Kyle? Hmm. Ik denk uh, dat het mij nou als zijn. De Australische roots. Ja, Nederlanders zie ik dit niet zo gauw doen. Nee. Zal... In Australië zijn we gauw van... Kom uh, maar binnen. Zijn die zoveel gastvrijer? Nee, praktischer, denk ik. <laughs> we zijn meer van... Uh, oh, je bent dakloos. Nou, dan moet je geld gaan verdienen. Ja. Nou, dan geef je een baantje. O, oh zo. Oplossingsgericht. Ja. Maar nog heel even terug naar, want ja, dus het vertrouwen in hem. Hij kwam terug met die 50 euro, althans met 35 euro en 15 euro aan boodschappen. Nee, hij gaf me boodschappen en de rest mocht hij houden. Oh zo. Dus ik, gaf hem, ik stuurde hem met 50 euro weg. Een volslagen onbekende. Maar wanneer moest je dan huilen? Of bijna huilen? Toen hij terugkwam. Dat deed je deugd. Want ergens heb je in uh, je achterhoofd iets van: uh, komt hij wel terug? Ja. Wat zou jij doen? Wat ik zou doen in, dit, in deze situatie? Als jij dakloos was en je kreeg vijf euro van een vreemde. Ja, ik denk dat. Ja, ik, ja, dit weet ik natuurlijk niet. Het is puur hypothetisch, want ik ben niet dakloos nee. en ik weet niet hoe mijn. Uh, ...gedachten dan zijn. Maar ik denk dat ik er vandoor zou gaan met die 50 euro. Ja, toch? Ja. Ja. En daar heeft hij ook aan gedacht. Maar hij heeft gewoon keurig gehad wat ik gevraagd had. En dat emotioneerde jou? Zo. Nou. En hem ook. Ja, dus dat was een moment dat jullie samen hadden ook zo. Ja, ik ging uit mijn raam te wachten tot hij terugkwam. En natuurlijk denk je wel van, uh, komt hij wel terug. Ja. Maar hij kwam terug en ik zie hem aankomen lopen, heel trots. En dat was het moment dat we elkaar aankijken van... Uh, ja, wat tof dat we elkaar tegengekomen zijn. Mooi verhaal, Carl. Dankjewel. Oké. Okay. En een fijne nacht nog. En blijven, hou het vast, hè, dat vertrouwen in de mensheid. Even kijken naar Robby. Uh, Robbie, Robbie goeienacht. Goedenacht Frank, met yes. Robby. Hi, goeienacht. Ja, wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Doe jij dat toch wel eens? Uh, ik heb niet. Ja, ik weet niet. Dat is al een hele tijd geleden. Maar ik, ben ik word meer snel verdrietig zoals afgelopen tijd. Ik weet niet of je discussie met je mee hebt gekregen dat ze het vuurwerk in Nederland willen verbieden. Dat ja. Is dat ja, dat. Dat doet me wel wat, omdat we, we gaan altijd met de hele buurt, kopen allemaal potten en dingen, dan kijken we ook echt naar elkaar, vuurwerk, <laughs> ja. en dan genieten we er ook echt van. Mm. En er is ook een petitie begonnen, welvuurwerk.nl, dus of je ons wilt steunen. Bij deze, nee ik ga het niet steunen, want ik ben hier op zich niet heel erg voor, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit, maar... Oh. Ik vind het, je moet, je moet niet te hard van stapel lopen ook. Want het is volgens mij meer een enquête die gehouden is. Dan dat het mm -hmm, echte plannen zijn om het meteen allemaal te verbieden. En alleen maar uh, door grote bedrijven te laten doen. Nee, even serieus. Ik heb, uh, hoe heet het, één uh, van heb ik gekeken. En toen, toen zijn er allemaal oogartsgasten. Uh, die zijn bij elkaar gekomen, dat heeft die gast gezegd. En die, die gaat naar de Europese Hof. En die wil dan hebben dat, dat, uh, dat het vuurwerk wordt verboden. Het gaat wel een beetje ver. Kijk, als, uh, ik vind goede voorlichting... Ik heb ook goede voorlichting gehad van mijn ouders. Ja. En, no en nog nooit iets kwijtgeraakt, nog nooit. Weet je. En nee. daar, ik denk dat dat de basis is. Van, nee, oké, okay, maar dat is, dat is eigenlijk een hele andere discussie die we nu opgaan. Ja, oké, okay, dat is waar. Maar daar word ik wel een beetje, daar word ik wel een beetje verdrietig van, weet je. Dat als je het is net alsof als je een, een snoepje afpakt van een kind... Zo moet je, zo zo, het... Ja, dat begrijp ik wel. Maar laten we heel even teruggaan, want je zegt: ik word daar verdrietig van. Maar Robby, mm -hmm. jij bent een jonge jongen, net als ik. We hebben elkaar vaker aan de lijn gehad hier s'nachts. Mm -hmm. Jij hebt echt nog wel eens gehuild, ook, toch de laatste tijd? Om, om iets. Ik wil zeggen, lang geleden, man. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Want ik zat ook na te denken, voordat ik dus had gehuild deze week, door, uh, door die dingen die ik op tv zag. Was het ook echt dat het toen het uitging met mijn uh, vorige ex. Dus dat is ook echt drie jaar geleden of zo. Dus voor het laatst ik echt gehuild heb. Maar ik heb wel nog, als ik ga nadenken, kan ik wel ergens laatst gehuild. Oh ja, dat weet ik wel wat. Dan, ja, dat, ik dan, dat, ik, dat ik het kaartje heb gekocht van M&M in de Amsterdam Arena. <laughs> ja. Ja, dat is ook vet lang geleden. was in 2002. Maar, wat was er toen dan? Ja, uh, blijdschap gewoon dat ik die kaartje had. Toen was ik bij de postkantoor. Bosse Lommer, die waren de ene is nog die dit kaartje hadden uh, uh, nog verkochten. De rest van heel Amsterdam waren allemaal uitverkocht. Zij ja. dus er naartoe met de auto en toen was ik echt blij met blijdschap. En dat ik, dat ik toch het kaartje had gehaald. Maar dat kan ook, hè? Tranen van blijdschap, daar kan je ook voor inbellen. 0800-1121. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Nee, nee, klopt, klopt. Maar. Ik, ja, ik, ik hoop gewoon dat mensen het niet het vuurwerk willen verbieden. En dat er ook meerdere geluiden zijn. Dat hoop ik gewoon, weet je. Nou, roep nog één keer de, de website. Uh, Welvuurwerk.nl Huppakee. Heb je ook weer even een beetje aandacht daarvoor gekregen. Dankjewel, Robby. Hey, dankjewel, man. Yes, fijne nacht. Yo. Dit is een mooi liedje. Dit is Madeleine, Peru. Honey, please don't cry. I heard you forget <laughs> You to I'll never let you regret just stop. Iets te veel gezegd. Don't cry, baby. Wat een mooi liedje. Madeleine Perrou. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Heel veel complimenten voor jou als uh, radiomaker. BNN. Radio 1. Yes, daar luister je naar. nacht En uh, het gaat over wanneer je voor het laatst hebt gehuild. Ah. Voor mij was het deze week. Dat ik opeens echt twee keer in huilen uitbrak. Antoinette, nacht. Hoi, wanneer, wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Nou dat, dat ik echt gehuild heb, dat is 33 jaar geleden. 33 jaar geleden? Ja. Ah, dat geloof ik bijna niet. Jawel, dat ik echt gehuild heb, hè. Heb je in de tussentijd helemaal niet meer gehuild? Nee, en waarom? Och. Ik, ik pak het leven zoals het is en ja, of, er zijn altijd momenten, maar echt, echt gehuild. Dat is 33 jaar geleden. En waarom moest je dan zo huilen? Nou, ik was voor de tweede keer zwaar, hè. Ja. En toen was ik een maand of vier, en toen voelde ik leven, en toen, uh, toen ging ik naar de verloskundige toe en ik zei, volgens mij krijg ik een tweeling. Ja. Nou, er was helemaal niet, ik weet niet, ik was allemaal onderzoeken, Ik ben naar de huisarts gegaan en ik zeg: volgens mij krijg ik een tweeling. Nee, dat was niks niet zo niet waar, want het was er echt maar één. Ik moest over drie weken terugkomen, dus ik kom na drie weken en ik zeg: volgens mij krijg ik echt een tweeling. Ik zeg, mag ik geen echo laten maken? Ja. Nee, dat was zonder van de centen. Oh. Ja, nou, wat doe je dan? Ja, achteraf had ik terug, nou ik heb echt wel, tot, uh, weer een maand daarna, weer naar de volkskundige, weer naar de dokter. Nee, het was echt maar één kind. Maar mijn zus had een tweeling, mijn vader thuis heeft een tweeling, dus het zat in de familie ook nog, hè. Maar ja, ze zei gewoon dat, dat het niet waar was. En nou, nou, ik heb, het was ik acht maanden zwanger, hè. Ze zijn, we, zijn we verloskundige. ja, ze uh, week van tevoren, de volgende week ben ik er niet, want ik ga op vakantie. En als ik bij hem, als je moet vallen, ben ik er weer, zei ze zo. Maar volgende week zou iemand anders komen dan, hè? Ja. andere Dus ik ga naartoe, ik kon bijna niet meer lopen, want ik was meer dan 30 kilo aangekomen. Zo. En ik kom er binnen bij die verloskundige, was een ander. ze, wat doe jij hier, zegt ze tegen mij. Ik zeg, zo. Want ik had hem eigenlijk even neergelegd dat het niet waar was, zeg maar, hè? zegt, dus ik, ik krijg een tweeling. Nou, toen brak mijn klomp. En toen ben ik naar de ziekenhuis gegaan. En toen had je onderzocht en toen bleek echt een tweeling, kon iedere dag geboren worden. Nou, ik heb een week tranen met te gehad. Maar waarom was het zo erg? Wat zegt u? Waarom was het zo erg dat je een tweeling kreeg in plaats van een eentje? Nee, maar, ja, maar omdat het zelf moet je eens voorstellen. Vanaf de vier maanden ga je zelf iedere stad en land af, hè. En je krijgt geen gelijk. En dan in acht maanden, ik, het was opgelucht, opluchting was er ook wel. O, oh, zo. Het was niet ja, uit verdriet. Op, op, Nee, want ze dachten ook dat ik die dus tweeling niet wou. Ze dachten dat het ziekenhuis ook want was, want ze waren bang dat ik, niet zo, dat ik de kinderen niet zou willen. Maar ze, ze kunnen niet begrijpen dat iemand, kunnen ze bij een heel leven maken. Want achteraf, want ik heb nog negen maanden een, uh, ik heb al een vuur uh, gelegen en al die dingen meer. Want als ik dus die aan mijn vloskunde niet had gehad, waren ze allebei dood geweest. Oh, maar dat is dus dan had je uiteindelijk weer misschien tranen van blijdschap dat het dus wel gelukt ja, ik was. Wel met... ik heb een week van wel van blijdschap wel. Ja. Maar ook van, van, van opluchting, maar ook wel een beetje van frustratie hoor. Ja, ja, dat begrijp ik. Als je niet gehoord wordt, dan ben je een beetje roepende in de woestijn. Ja, je was roepende. En, en je kunt er helemaal niet over praten, want ik ben de laatste maand vijf kilo afgevallen. Want je moet alles... Ik had, ik, had, ik had al een baby, dus een kind hè. Ja. Dus je moet, je moet in de maand tijd alles organiseren. Je moet uh, alles een tweeling hebben. Je moet eens kijken, want, ja, dan moet je allemaal... Het kan iedere dag geboren worden, maar je moet twee bedjes hebben. Je moet een ander wandelwagen hebben. Je moet alles moet anders je moet, Maar je moet organiseren voor die maand dan nog. Dan heb ik gelukkig nog een maand na nou, die pas gekomen zijn... dat ze ne echt negen maanden zwanger ben geweest... Maar ja, je, je, je weet niet wat. Daarom wil ik alleen maar die. de, de, de, de, de en die artsen waarschuwen. luister naar de vrouw als ze iets vragen. Ja. Snap je? Ja, nee, wat absoluut. Ik wil maar ik ben wel ik, blij dat er. er zit wel een soort Amerikaanse filmeinde aan. Een soort happy ending, want uiteindelijk kwam het wel goed allemaal. Oh nee, meneer, ik heb, ze hebben alle drie. alle drie, mijn kinderen hebben alle drie universiteiten gestudeerd. Ik heb op het moment zes kleinkinderen. Dus. Uh, nee, wat is het hartstikke goed gegaan. Maar u net zei ze van, toen heb ik echt, ik heb echt dagen gehuild hoor. Maar van opluchting, maar ook van frustratie, van kwaadheid ook wel een beetje ja. hoor. Snap ja, u? dat begrijp ik wel. Ja, dat nee, okay. is goed. Dankjewel Antoinette, 33 jaar geleden heb jij voor het laatst gehuild. Dat is ja. een hele lange tijd geleden en ik hoop dat het nog, nou ja, dat het je gewoon nooit meer hoeft nou, dan, te huilen. Nou, dat kunnen ik niet meer lachen, vooral met de kleinkinderen. Ja, ach die kleine, dan heb je nou weer kleine, ja, kleine kindjes ja. erbij. Ja, oké. Okay. Die gaan ook je hart breken hoor. Dankjewel Antoinette. Okay. Fijne nacht. Het gaat over wanneer jij voor het laatst hebt gehuild. 0800-1121. Timo, nacht. Ja, goeienacht Frank met Timo. Hoi, ik ben blij dat je er weer bent en belt. Oh, nou fijn. Ja toch? Ja, ik, ik ben ook altijd blij dat jij op de radio bent. Zijn er zijn nog een paar favorieten. Dat doet mij deugd. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild, hè, Timo? Nou, ik wist het nog precies, want ik was al naar bed gegaan. Ik had de radio nog op de achtergrond aan. Ik denk van, nou, dit weet ik nou toevallig precies. Nou, vertel. Eh, uh, uh, vanochtend was er het Radio 1-journaal. Ja. Dus ik denk dat het vanochtend was. Het kan ook gisterochtend geweest zijn, bedenken me trouwens. Maar toen was het Radio 1-journaal en toen was er een item... Uh, ik heb een klein beetje retour. Toen was er een item dat uh, de Rotary Club in een of andere plaats... in Groningen, dacht ik, had een uh, diner georganiseerd... voor mensen die gebruik moesten maken van de voedselbank. Kijk. En in eerste instantie dacht ik van, nou moet dat nou, uh, als je arm bent, dan ben je toch arm, dan krijg je gewoon voedsel. En de Rotary Club uh, die presenteerde dat met heel veel bombardie. Want de Rotary Club is even voor de duidelijkheid een, uh, een, een, een rijke mannenclub, toch? Ja, nou het is meer zakenmensen. Ja, okay. Zakenmensen die dan zo goed verdiend hebben dat ze wat voor de maatschappij terug kunnen en willen doen. Ja, die hebben goed geboerd wel met de zaken, toch? Ja, maar het ook echt met de eigen handen verdient dan, zeg ja. maar. Maar die organiseerden een diner voor mensen die normaal naar de voedselbank moeten? Ja, en die mensen die gaan dan... Dat was tenminste de veronderstelling, die gaan nooit uit eten. En vorig jaar hadden ze het ook uh, georganiseerd. Toen kwamen er 100 mensen. En dit jaar waren er 450 mensen. Maar ze kunnen er geloof ik wel 4000 uitnodigen. Dus soms nog lood ook. <laughs> Maar het werd met heel veel bombarie. een beetje op z'n RTL 4, zeg maar, werd gepresenteerd. Weet je wel, met echt professionele presentaties en uh, een beetje directief. Zo van, gaat hij hier maar zitten, zoekt hij maar een tafeltje. En ik denk, nou, daar wordt een show opgevoerd, hoor. Maar toen werden de mensen geïnterviewd die dat diner kregen. En toen was het zo ontwapenend. Die mensen waren zo dankbaar. Er, er was er eentje bij die had... Al tien jaar niet meer buiten de deur gegeten. Ik denk, ja, dat is ook zo. Als je inderdaad een hele, een hele tijd geen of niet zoveel geld meer hebt, dan ga je ook niet meer uit eten, want dan kan je je geld wel beter besteden. En op het moment dat er iemand werd geïnterviewd, ik dacht dat het een man was, die zei van: Nou, ik ben al nooit uit eten geweest. Ja. Toen brak mijn hart echt. Want Wat? daar kan ik me gewoon, dat is echt nieuw voor mij, dat iemand dan nooit uit eten is ja. geweest. En toen welde er echt wel een traantje in mijn ogen op, want ja, mijn hart maakte echt op dat moment. Dat was zo klap op klap, zeg maar. Van tien jaar uh, niet meer uit buiten de deur gegeten wat je al zachter maakte, naar nooit buiten de deur gegeten. Dat was echt een soort van escalatie die, ja, nou eigenlijk sinds ik een paar jaar geleden begonnen ben met minder na te denken en meer gevoel toe te laten... Ben ik eigenlijk toch wel wat sentimenteler geworden? Mooi toch? En dit was de laatste keer dat ik me kon herinneren. Ja, het is best wel mooi om dat af en toe toe te laten. En ik vind het helemaal mooi dat je dat dan bij een. Ik als radio-liefhebber... Dat je dat dan, dan, dan hebt terwijl je naar de radio aan luisteren bent. Dat je de, de tranen je uitbreken. Ja, nou, het is gewoon in zijn algemeenheid wel. Maar een radio pikt natuurlijk de, de kersen uit, de werkelijkheid. En als je gewoon over straat loopt of naar buiten kijkt. dan zie je gewoon een normale dagelijkse leven. En de krenten die uit de werkelijkheid gepakt worden... die dan via de radio tot je komen... zijn toch wel vaak de wat extremere momenten. Ja. En vaak is het boos maken dan eventueel... als je tenminste geneigd bent, boos te worden. Maar dit was echt onroerend. En ik moet, trouwens ook, ik, ik moet trouwens ook zeggen... dat heb ik ook wel een keer eerder gezegd... maar in een ander programma... er was eens een keer... dat was echt, dat was echt zeg maar bijna therapeutisch. BNN heeft een keer een... een een soort terugblik gemaakt op de dood rond Fortuyn. En daar heb ik niet op Fortuin gestemd. En ik was er ook echt niet mee eens. Het was te revolutionair voor mijn, voor mijn karakter, zeg maar. Ja. Maar ik vond het wel heel erg dat iemand dood werd geschoten... omdat hij zijn mening wou uiten... en eventueel daar medestanders voor wou verrichten. Maar toen de tijd waren er zoveel mensen boos... en er hing zo'n agressieve sfeer. Ik, ik had toen echt geen ruimte om me kwetsbaar op te stellen. Dus... Toen, tien jaar daarna, BNN een, een soort van herdenking maakte... ook in een nacht over de dood van Fortuyn. Toen brak ik ook echt. En dat luchtte me echt op. Ja. Dat ik gewoon kon huilen om de dood van iemand. En dat heb ik toen later nog eens bij Adeline van Lier... ook in een nachtprogramma verteld. Maar dat viel geloof ik niet zo'n goede aarde. Maar ik ben jullie daar heel dankbaar voor... dat jullie toen echt een indrukwekkende terugblik hebben gemaakt met gevoel. En ook de ruimte hebben gelaten om te huilen tussen de geluidsfragmenten door. Nou, nou ja, bij deze nog met terugwerkende krachten, alsjeblieft. Graag gedaan, dankjewel. En blijf lekker naar radio luisteren, Timo. You. Heel goed, hou hem vol, hou hem vast. Tot de uh, volgende keer weer. Dat was Timo. Jij bent ook van harte welkom. 0800-1121 Dit is een bijzonder liedje, ook wel met tranen. Je doet mij uh, denken aan een uh, begrafenis van een vriend van mij. Dat is uh, inmiddels alweer vijf jaar geleden. Build Me Up Buttercup hoorde je van de Foundations. En dat was ook wel uh, een van nou ja, de keren dat ik uh, wel moest huilen. Hij, uh, hij is 21 geworden. En uh, dat was helemaal niet oud. En zeker als je ook rond die leeftijd bent, dan uh, is dat best wel pittig. Maar uh, ik dacht, ik draai hem toch eventjes. Want het gaat dus over wanneer heb je voor het laatst gehuild. En dit was uh, niet de laatste keer dat ik heb gehuild, maar wel... Ja, waar, ik, waar ik dan aan terugdacht toen ik het, uh, deze show aan het voorbereiden was. Foundations met Build Me Up Buttercup. In het uh, BNN TV-programma Proefkonijnen zijn ze ook een keer op zoek gegaan naar het fenomeen huilen. Luister mee. Huilen, Janken, huilen. Het gegeven. Dan nou, hebben we nog een woord. Benen. Daar snappen wij helemaal niks van, want er zijn heel veel meningen over en ze zijn allemaal verschillend. Ja, en dat wij er niks van snappen is niet zo heel gek ook hoor. Want in de wetenschap is het onderzoek doen naar huilen ook een beetje een ondergeschoven kindje. Dat kan natuurlijk niet. En dus gaan wij om opheldering vragen bij de enige man die er iets van weet. De Enige man zat Vingerhoeds. Meneer Vingerhoeds, wat is huilen precies? Huilen is een uh, emotionele reactie met als meest kenmerk uh, het, het produceren van tranen. Maar waarom huilen we eigenlijk? Huilen is een enorm... Uh, dynamisch gedrag dat, dat zich met het ouder worden ook zo ontwikkelt. Er, er zijn een paar oergebeurtenissen. Dat, dat blijft je hele leven door, constant. Dat, dat zijn verliessituaties. Liefdesverdriet, overlijden van iemand en heimwee. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar pijn... kinderen die huilen heel vaak om fysieke pijn. Dat neemt dus met het leeftijd, met het ouder worden enorm af. Maar aan de andere kant, het huilen... Vanwege empathie of vanwege ontroering, dat doen kinderen niet en dat neemt juist weer toe met het ouder worden. Is, uh, is er wel een verschil tussen de geslachten qua huilen? Het belangrijkste is dat uh, vrouwen relatief vaak huilen in conflict situaties, wanneer ze machteloze komt weer die machteloosheid aan, machtloze woede ervaren. Mannen gaan dan vloeken eerder. En uh, mannen huilen relatief meer om positieve situaties. Nou, er is een mooi onderscheid gemaakt tussen de geslachten meteen. Vrouwen huilen over het algemeen meer. En dan, uh, als mannen dan wel huilen. Wat eigenlijk natuurlijk... Ja, mannen, als mannen huilen is dat een beetje... Dat wordt een beetje als uh, een softie ervaren dan, toch? Of zo? Het is een beetje gek als mannen huilen. Dan ben je niet echt een stoere man. Terwijl ik, ja... Wat ik zeg, ik huil ook wel eens. Hans? Nou. Huil jij ook wel eens? Ja, ik heb uh, verleden jaar deze tijd heel erg gehuild. Oh. Want toen heb ik mijn hond van 15 jaar in moeten laten slapen. Ah. En uh, voor mij was het gewoon een kind. En ander kan wel zeggen, het is, uh, het is je hond. Maar voor mij, ik heb geen kinderen, dus het was voor mij gewoon mijn kind. Ja. En hij was 15 jaar en ik had dat jaar zelf ook met kanker getopt voor mezelf. Oh. Daar was ik mee uh, aan het tobben. Dat was wel een ellendig jaar. En toen, ja, en toen uh, moest ik de hond. Uh, die lag bij me op de bank, weet je wel. En dan zei ik tegen hem, want ik, ik praatte altijd met hem. En dan keek hij me zo met die bruine ogen aan, weet oh. je wel. En dan zei ik, we gaan er allebei voor vechten. Dat we erdoor komen, weet je wel. Op een gegeven moment, uh, nou ja, de dierenarts zegt, dus je moet hem echt niet meer laten langer laten leven. Want hij is gewoon op. Hij is mm. totaal op. Ja. Want het was een Jack Russell en hij was 15 jaar. Hoe oud worden die normaal dan? Nou, meestal 11, 12 zei zo. de dierenarts. 13 willen ze ook nog wel eens worden, maar hij was al 15. Dan had je een taaie. Wat hè? Ja. Dat zei, dat, nou, nee, jij, zegt, jij zegt hetzelfde wat de dierenarts zei. <lacht> maar ik nam hem altijd overal mee toen Was altijd overal bij, weet je wel. En ik sprak ook gewoon met hem en dan keek hij me zo aan. Nou, jij uh, hebt daar ook die hond. Ja, Roes. Je weet, dus je weet gewoon, als je tegen ze praat, dat ze op een bepaalde manier uh, geven haar aan en dan kan je met ze praten gewoon. Nou ja, ze, ze, ze reageerden heel erg op je stemgeluid natuurlijk. Ja, op je stem en, en, en uh, als ik zei, ga dat eens even doen of pak dat eens even, dan liep hij er en dan ging, de, ga de krant eens even halen. En dan liep hij naar de, naar, de, naar de gang en dan kwam hij met de krant terug, weet je wel. En dat heb ik echt een paar weken gehad, nou ik kon er echt niet over praten. Nee. En het is ook zo mooi gegaan, want dat doen ze tegenwoordig zo. Die dierenarts hebben hem... We hebben hem dus thuis in laten slapen. En toen hebben we hem nog een paar uur thuis gehad. En dus toen is hij opgehaald door het crematorium van de dierencrematorium. Hebben ze hem opgehaald. Het ging allemaal heel netjes. En toen hebben we hem in een week thuis, in een urn thuis gekregen. Oh. En heb je hem daarna nog... Want hij was dan gecremeerd, denk ik, als je hem in een urn hebt. Ja, anders moet je ja, een hele ja, grote ja. urn hebben. En ja. heb je hem daarna... Heb je, staat hij er nog steeds, of heb je hem ergens naartoe gebracht daarna? Ik heb een, die uren heb ik nou in huis hier. En, uh, en ik heb er een grote foto bij staan. Maar ik zei van de, van de week tegen mijn partner... Zullen we die foto maar eens weer eens weg gaan zetten? Weg gaan zetten? Want oh. de tijd is nou wel een beetje overrijden. Ja, oké. Okay, het is... zo, Elke keer als ik er naar kijk... Want daarvoor heb ik twee tekens gehad, die zijn ook 13 en 14 geworden... Weet je wel. En op een gegeven moment, ja, het leven gaat toch door. Ja, nee, je moet absoluut door. Er ook om me heen die zeggen, hij heeft zo'n goed leven gehad, Een hond die, die zo'n leven, zou zo'n leven hebben. Hoe heette je hondje, Jack Russell? Jackie. Jackie. Jackie zei altijd, Jack zei ik altijd tegen hem. Ja. En dan lag hij bij me en als je dan tegen hem praat, weet je wel, Frans, dan lag hij hier zo aan te kijken. Met die grote bruine ogen, weet je wel. En dan sprak ik gewoon met een beetje wel. Ja. En omdat ik zelf ook met uh, dingen aan het tobben was... zei ik, fruit doorzetten, we komen er wel doorheen. En heb je nu een nieuw maatje al als huisdier? Nee, nee, mijn partner wil het niet meer. Oh, die is er wel een beetje klaar dus mee. Dat, uh, ik ben 62 en hij is uh, 67. En toen zei hij van... Uh, uh, we hebben nou drie honden achter elkaar in die... In, uh, we zijn 33 jaar samen... Ja. 34 jaar en in die tijd zijn we dan 300 verloren. Hij zegt, je hebt er zoveel verdriet voor. Maar als het van mij zou liggen, zou ik er zo weer aan beginnen. Hoor. Je hebt er misschien veel, veel verdriet door, maar je hebt er ook heel veel plezier van, toch? Als ze gewoon ja, leven. Ja. ja, maar ja, je hebt, je, je hebt ook heel veel dingen uh, waar je altijd... Uh, je kan nooit weg, bij wijze van spreken. Makkelijk weg of zo. Nee, het is wel een verantwoordelijkheid wat je erbij hebt. Ja, je verantwoordelijkheid. En die heb ik altijd heel erg sterk... Naar ze gehad. En, en dan zegt hij. Nou, zijn we op een leeftijd. Uh, daar, hij zegt. Je krijgt toch je verantwoordelijkheid weer. Ik ben niet iemand. Uh, zoals je hoort. dat ze zomaar een hond wegdoen of zo. Want dat kan ik niet. Hè. Nee. Maar wat ook wel mooi is. Wat er? Dat is ook wel Wat ook wel weer mooi is, natuurlijk. dat je zo'n emotionele band hebt. Maar als ik op de televisie. jongen, kleine hondjes ziet. en ik zie die show weet je wel. Uh, ik weet niet of je dat uh, van Cesar uh, ziet, die, die, die honden. Uh, die reclame. Schilden, yeah. En heb je van die kleine hondjes en dan zeg ik zo ook, zou er zo weer één willen gaan halen, weet je wel. Wie weet, het kan altijd nog. Je bent 62, 62. Ja. dus je hebt nogal even de tijd, toch? Ja, tuurlijk. Dank je wel. Hey, bedankt, hè. Yes, jij ja, ook. Fijne nacht nog. Dag, dag. Dag. 0800 1121. wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Dit is een liedje uit een tv-programma. The best singer-songwriter Van Michael Prins, Close to You En hier moest de voltallige jury huilen Toen he dit voor het eerst speelde I didn't change my name For good luck It just happened to be mine Didn't ask for any reason Or any of your time I don't need your advertising I don't seek for diamond eyes I don't fit in your perfection I don't fit into your life But to you, my darling For you I would truly sing For you, my crazy babe I would do just anything Just to get close to you The other night you made me dance But now I act insane I try to find a reason And I try not to be strange And I think that is funny Cause I'm nowhere near like you You made of me a villain Oh but maybe that's more true And I'm searching For my pride again, as I'm hunting for your eyes again. But you're nowhere to be found tonight. Still I wait in every morning light. So until that day is mine. Isn't me the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? Yet they got you through the night Is your vision to be safe and told That everything's alright And the whole goddamn world knows about The danger of this tide Well then I will come back for you Yes, I will come back to you Knowing you would walk away Knowing you would walk away So until that day is mine And Then you might not will remember me Or act like you're surprised When everyone's surrounding you, but all in that don't mind, just turn around and look at me. When you pass me in the aisle, I still hold a thousand doors for you. Just to talk to you so I could get close to you. And why won't you see me? I would never leave Knowing I would never leave So until that day is mine Darling, I would wait for you I would wait for you I would wait for you And why won't you see I would wait for you, darling, I would wait for you, my love My love, why won't you see me through And Darling, I would wait for you Uiteindelijk won hij ook het, het programma, de beste singer-songwriter. Nadat hij de hele jury, de voltallige jury, had laten huilen. Terwijl hij dit liedje speelde. Close to you. WNN Radio 1 Nachtbrakers, Frank van der Lende. Goeiedag. Het gaat over wanneer je voor het laatst hebt gehuild. Door liefdesverdriet misschien. Of misschien wel door blijdschap. Kan ook, hè? het kan alle kanten op. Ik geef eventjes naar Joop. Joop, goedenacht. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, Goedemorgen. Ja. ja, voor ieder wat wil zeggen, Dat mag je zelf invullen. Voor mij is het altijd nog nacht. Ik haal de nacht altijd door. Dus ik ben nog wakker van zaterdag. Oké, okay, oké. Okay. Wanneer heb je voor het laatst gehuild, Joop? Nou, ik huil dagelijks. Oh. Ik ja, huil dagelijks, hoor. Het, het, het is zo... Als je niet erkend wordt door de maatschappij... En je zo moet vechten om hulp te krijgen. En het is me nu eindelijk gelukt om hulp te krijgen van een medel... niet-aangeboren hersenletsel. En dat is. Me... Ik ben vanaf 26 juni bezig om hulp te krijgen. Maar help me, help me even, wat is de situatie dan? Waarvoor je hulp nodig hebt? Mijn vrouw heeft een situatie nodig. Uh, iedereen weet, als je partner Pakistan hebt dat je geestelijk en motorisch, motorisch achteruitgaat. En nou vraag ik hulp voor het geestelijke. Dat je paard nog gehoord wordt... bij het helpen voor geestelijke achteruitgang. Ja. En dat gebeurt niet. Mijn vrouw heeft een, een neuropsychologisch onderzoek, onderzoek gehad... in januari, januari dit jaar... En er komt geen dementie uit. En als je vrouw niet dement is, krijg je geen hulp. Nee, dus Mag je voelt je een beetje. Verrekken. Je voelt je niet gehoord eigenlijk. Je voelt je niet gehoord, maar mevrouw heeft wel een dement gedrag. Kijk, en dat is het moeilijke met de ziekte van Parkinson. Uh, Mijn vrouw is uh, heel slim in het, vragen, in het beantwoorden van vragen en toestanden, en ja, dan komt het er niet uit. Nee. Maar ze, ze is niet dement, ze is ook niet dement, maar ze hebben dement gedrag. En om dan hulp te krijgen van, voor de situatie is vreselijk moeilijk. En dat maakt jou verdrietig? Ik ga er, ik ga er geestelijk aan kapot. Ik kan het niet verdragen. Nee. Wij ga je geestelijk helemaal aan, aan, kapot. En nu krijg ik dan eindelijk hulp. En dan, uh, eer dat je hulp krijgt, dat is zo'n lange weg geweest. Ik ben tegen muren gelopen. Dat wil je niet weten. En nu eindelijk, en nu hebben we hulp aangevraagd via de NAH. En dan wordt het weer afgewezen door het uh, CIS. Dat is oh. het Centraal Intensieve Zorg. Dat gaat alweer via de AWWZ. Uh, maar dat is... Ik vraag me wel eens af, wat, wat zitten er voor mensen bij het zus? Ja, ik nee, ik heb er nog nooit af. van gehoord. Ik heb geen idee, maar... Um, het is dus wel dat... Wat je, wat je zegt, je zat echt even aan de grond... En het, je had het er uh, moeilijk mee. Maar er is dus nu wel een soort van een oplossing. Ja, maar je moet zo vechten eer dat je het krijgt. En, uh, ik snap niet dat mensen niet begrijpen dat de partner het daar vreselijk moeilijk mee heeft. Oh ja, sorry, maar ik, ik vraag me... U, u, u, u, geeft dat, u, u leidt dat programma en u ja. weet niet wat het CIS is. U, u, u weet niet wat ABBZ is. Kijk, het is allemaal... De maatschappij zit zo... Uh, verdomd moeilijk in elkaar... Om, om iets gedaan te kunnen krijgen... als je stempel niet dement hebt. Mevrouw is ook niet dement. Maar... een dement gedrag... Dat is eigenlijk is dat net zo erg. Hè? en uh, Doordat je dan niet gehoord wordt... dan, dan ga je aan geestelijk... ik ga daar geestelijk aan kapot. Ja. ja. Nee, dat, dat begrijp ik, maar... Uh, ik, wat ik al zei, volgens mij is er nu wel iets van een oplossing, er gloort wel hoop. Dus dat is wel fijn, toch? Ja, ja, maar dat is nu fijn. Maar als je zegt: ik kan ook niet meer blij zijn. Ik Nooit ben meer? Ook niet blij. Nee, ik ben niet blij meer. Als je ziet dat, dat je partner uh, geestelijk helemaal uh, degenereert, daar ga je aan kapot. Nou ja, nee, dat, dat begrijp ik heel goed. Maar er is toch wel, zijn toch wel kleine dingetjes in het leven... waar je dan een glimlach van krijgt nee, of zo. Nee, ik ben niet blij mee. Ook niet ik kan, van... ook niet, kan ook niet meer zingen in de kerk. Als mijn lied is, ik, ga, ik ga regelmatig naar de kerk. Maar ik kan niet meer zingen van blijdschap. Ik lees wel de tekst van het lied, maar ik zing niet meer. Nee. Ik, ik kan het niet meer. Je bent gewoon in en in verdrietig. ja. Ja, mag je dan veel sterkte wensen, Joop. Ja, dank je wel. Dat is het enige wat ik kan doen. En ik, uh, ja, sterkte ook voor je vrouw en voor jou. Ja, oké, okay, bedankt. En hou je haaks. Ja, dank je wel. Fijne nacht nog. Dank je. Ja, er zijn veel situaties uh, waardoor je uh, uh, moet huilen. En soms ook niet meer kan stoppen met huilen. 0800-1121. 0800-1121. Meisje nee, niet huilen? Waar ik nu zeg vastom, Nu slaat het leed bij je in als een is there Uitdijk, huil maar niet. Het gaat over huilen vannacht. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? 0800-1121. Frans? Ja, nacht of goeiemorgen. Goeiemorgen, wat jij wil. Jij hebt vandaag gehuild, hè? Ja, ik heb vandaag gehuild, ja. Waarom? En alleen om het feit dat ik een uh, lieve vrouw heb getroffen. Kijk! Oh. Ja. Uh, hoe steekt de, deze uh, stil in de vork? Nou ja, goed, kijk, ik ben al een tijdje alleen, ik ben gescheiden en uh, ik uh, ben drie jaar alleen. En ik zocht dus al die tijd wel een vrouw, maar uh, kon niet vinden wat ik zocht. Nee. Nou, en nu uh, vandaag heeft ze ja gezegd tegen me. Nou, maar vertel even hoe het ging dan, dat vind ik leuk. Nou, ik heb uh, gewoon een relatie gezocht, uh, veel advertenties gezet en veel uh, sites afgezocht op internet. En uh, ja, daar kwam ik een leuke vrouw tegen. Ook van mijn leeftijd. Nou, en ik uh, ben aan het schrijven gegaan. Naar en ja, daar kwam bellen uit voort. En daar kwam mailen uit voort. Eén. Nee. Nou, ja goed. En van het een komt het ander. We hebben elkaar een keer gezien. En uh, toen was het vandaag eigenlijk de vraag van... Uh, hoe gaan we verder? Maar heb je er dan verkeer in gevraagd vandaag? Ja, ook. Min of meer. Yes. En toen zei ze dus ja... En ze zei gelijk, ja, nou, ik ben naar daartoe gegaan. Ik heb er een grote borst rozen gegeven oh. vandaag. En uh, ja, dat was toch wel even huilen van beide kanten. Wat heerlijk romantisch dit, Frans. Ja, toch? Dat, dat, dat vleur ik er helemaal een beetje van op, zo twee minuten voor vier. Ja, maar luister, het moet ook niet altijd even zwaar zijn in een programma, vind ik hoor. Het moet ook een beetje leuk uh, kunnen. Dat ben ik het helemaal met je eens. Maar ja, het, het leven is natuurlijk ook wel uh, vreugde en verdriet. Het is uh, aan ja. beide kanten. Ik weet ook wel dat er heel veel mensen zijn met verdriet. En uh, ook daar moet je aan denken, dat is makkelijk zat. Maar ja. ook mag wel een keer. En wat ga, je, wat ga je nu ondernemen? Gaan jullie dan ook uh, lekker een reisje maken nog? Of lekker uit eten gaan, om het te vieren? We uh, gaan samen reizen en uh, we gaan er nog van genieten... zolang we nog samen kunnen en uh, zolang we gezond blijven. Nou, ik wens je een hele fijne nacht toe. Misschien zijn jullie ook samen nu, of niet? Nee, op het moment niet. Oké, okay, maar ja, morgen, mijn overmorgen... Vrouw, mijn, mijn toekomstige vrouw werkt nog. Oh. En die heeft nachtdienst. Klinkt wel mooi hoor Frans, mijn toekomstige vrouw. Ja toch? Ik ben heel blij voor je, geniet ervan. Dankjewel en leuk dat je in mag. Yes, tuurlijk. Je bent altijd van harte welkom. Iedereen is van harte welkom 0800 1121. Het gaat over wanneer je voor het laatst hebt gehuild, ik heb deze week twee keer gehuild zelfs. En niet van blijdschap zoals Frans, maar gewoon doordat het, uh... ja, ik, was, ik was een beetje moe en toch misschien ook wel de kerst die er omheen zat. En uh, ik was gewoon een beetje emotioneel. Ik weet niet zo goed hoe dat kwam. En ik moest ineens huilen. En toen dacht ik van ja, wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst gehuild? Mannen huilen volgens mij over het algemeen niet zoveel. Althans, als ik voor mezelf spreek. Alleen deze week was het dus bal twee keer. Hoe zit het met jou? 0800 1121. Zometeen nog een uur, nachtbrakers. Eerst het NOS Journaal. En. En.